Ik heb het zo naar mijn zin, Chris. De zon schijnt en we zitten doodgewoon op een bankje in het park... Eentjes kijken. En geen enkele verplichting. Je bent een dromer. Ik hou van het einde van de zomer. Er gebeurt niks. Heb je een kater? Jij hebt meer gedronken dan ik. Het was gezellig. Hè? Ja. Yeah. We zouden het vaker moeten doen. En ga je nou nog wat met je manuscript doen? Ah, ik weet niet wat, joh. Maar het heeft echt alles: leuke karakters, een goed verhaal, hele mooie symbolistische verdubbelingen. Ja, ah, dat zeg jij, jij bent mijn vriend. Alleen dat pseudoniem deugt niet: Terpstra. Alsof het een streekroman is. Ja, weet je, je, weet dat het een probleem is, hè. Zo makkelijk vind je dat niet iemand die zichzelf kan blijven en toch meedenkt, hè. Juist, juist voor die baan dan. Hè? Misschien lukt het ja. deze keer. Stomme heren. Nike's schimpies. Nike's haarband. Nike's sweatshirt. Die verdienen goed. Moeten jullie niet de hele dag achter je bureau zitten? Ik zou natuurlijk... Ga je uh, gang. Nee, nee, ga je Ik zou best zelf iets op willen zetten. Dat weet je. Met jouw boek. met geld, hè? Samen zouden we heel wat kunnen... Heb jij nog gesolliciteerd? Ja. Leuke baan? Je weet dat ik daar liever niet over praat. Dat brengt ongeluk. Laten we wat gaan drinken. <lacht> Heb jij nog geld? Een paar kwartjes. Ja. Ja. Hoe is het nou met Bea? Ja, ze heeft het druk met haar werk. En verder... Je kent haar. Ze is... Ach, kan ook een mij liggen. Maar... Uh, seksuele problemen? Nee, dat is geen enkel probleem. Je kent me. Ik is weinig van terecht, gisteravond. Ja, jezus, Bea, daar begin je bij het ontbijt toch niet over? Gisteravond sliep je meteen. Was met thee. Ik wil thee bij mij. Au, verdomme van nicoeien. Die eieren nou eens een beetje af. Ik verbrand mijn poten. Ha, stel je nu zo aan, jongen. Hier, hier. Pak hem zo vast. Nou, schiet een beetje op, jij. Ik heb om half tien een afspraak. Waarom geef je geen antwoord? Waarom moet ik me haast als jij te laat opstaat? Ik heb wel wat meer te doen dan jij op een dag. Nou, kom hier met die boter. Ja, jezus. Als jij die boter in de koelkast laat staan. Hij is ijskoud verdomme, bikkelhard, niet te smeren. Als je iets klaarmaakt, doe het dan goed. Hij doet ook wel eens wat niet goed. Eet dan nou maar door jij, hè. Anders kom je te laat. Jij moet ophouden, jij. Tuurlijk. Ik kan er ook nog wel bij. Had ik niet op mijn vijf minuten eigen gevraagd? Dit... Dit hier. Dit, dit, dit drijft van mijn brood af. De eieren te heet, de boter te koud, de boter te hard, de eieren te zacht. Ja, Jezus beja. Ja, Jezus Bea. Ja, Jezus beja. als je nou denkt dat je leuk bent. Oh, wie zegt dat? Ik. Nou, ik niet. Ik ben niet leuk. Ik moet me haasten en ik wil rustig hun ontbijten. Haast je dan niet? Ik kan niet de hele dag stom zitten kletsen met die, met die infantiele Chris. Grote ideeën lanceren. Pas maar op, straks komen ze naar beneden. Ik doe liever wat. Ik doe tenminste niets tegen mijn zin. Jij kankert s morgens voor je loon? Ja. Jij zit de hele dag te niksen voor je loon? Ja. Jij wacht en wacht tot de groot kans langskomt komt voor je loon? Ja. Oh, jij maakt er in bed niks van voor je loon? Ja. Oh, hier, hier heb je wat ja, Jezus, Bea, kijk heer, uit! Hier, hier! Wat ben ik van lol? En, en hier! Ik droom tenslotte niet! Ik heb geen grote ideeën! Heer. Nee, nee, dat niet! Oh, meneer heeft geen grote ideeën! Nee, die theepot niet. niet gooien, die is nog van mijn moeder. Ik weet niet hoe de wereld in elkaar steekt. Dat is jouw terrein. Ik doe alleen maar mijn werk. Ik probeer gelukkig te zijn. Ik investeer in mijn relatie. Ja, dat zie je. Ja, en. en... Wat een puinhoop is het hier. Uw vriendin had haast. We hadden wat oneenigheid. Noemt u dat oneenigheid? Dan wil ik wel eens zien hoe u ruzie maakt. Waar bemoeit u zich eigenlijk mee? Oh, we zijn wel wat gewend, meneer. Als postbode zie je zoveel. Dan kun je een boek over schrijven. Wat komt u eigenlijk doen? Laatst had ik een telegram dat ik moest afleveren. Is dat voor mij? Een aangetekende brief. Is het definitief weg? Geef hier dan. Moet ik nog ergens tekenen? Was het een... Uh... Seksueel probleem? Nee, ik ken u niet. Hier. Hier moet u tekenen. Daaronder. En hier. En hier. En hier. <tie> Grappie meneer. Ik mag graag zien hoe ver ik kan gaan als postbode. Voor de lol, hè. Om het vak leuk te houden. Daar ben ik niet van gediend. Ha, <laughs>. ha, wat dat je dit hoort, Kris. Ah, shit. Ah. Heeft u een kwartje voor mij? Ik was aan het bellen. Nee, en in zo'n park heb je ook geen wisselautomaat. Oh, maar ik kan wel wisselen. Dus u heeft wel kwartjes? Nee, ik heb twee kwartjes. Hier heeft u een guld, het moet maar. Ja, moet u nou één of twee kwartjes hebben? Alle twee natuurlijk. Ja, ik dacht, dan kan ik straks misschien nog iemand helpen. Dank u wel. Zijkert. Ik zit er niets beters doen de hele dag met de eentjes zitten kijken. Omzellen. U moet het eens met een mes proberen. Wat? Een mes. Wat? U moet het eens met een mes proberen. Met een mes. Een mes. Heeft u een mes? Ja, natuurlijk. En dit park hier. Tuig. Dat berooft maar Dat vernielt, maar. Je kan hier niet zonder een mes. De moraal daalt en zal verder dalen. Dan moet je je tegen wapenen als verzoenlijk mens... Ah, nee. nee, psychopaat. Dus die let nog wel. Verdomme. Ah, ah, agent. Ik komt groep, maar Mijn kwartje zit vast. Je kunt slaan wat je wil. Hier. Want er komt niks uit. En met het mes lukt dat ook niet. Ik denk uh, dat die stuk is. Ja, nu wel waarschijnlijk. Nee, hij doet het de hele tijd al niet. Pro probeert u maar. Hoe kan ik dat nou proberen? Wat? Of je het daarnet niet deed? Ja, het is echt waar. Ik, ik sta niet te liegen. Ik moest bellen. En dat ging niet? Nee, nee ik, ik had goed nieuws en dat moest ik kwijt. Zat u niet met een mes in de geldtoevoer van de telefooncel? Nee. Wie? Zat u niet met een mes in de geldtoevoer van de telefooncel? Ja... En net ontkende u het nog? Nee. Ontkende u het niet? Ik, ik vertelde u de waarheid, meer niet. Ik heb een nieuwe baan gekregen, een baan. Vast niet bij de PTT. Ik probeerde mijn vriend te bellen, Chris. Hij moet het weten, ik ben er zo gelukkig mee. Dat u dacht, laat ik eens een telefooncel slopen. Nee. U sloopt hem niet? Ja. Net ontkende u het nog? Nee. Ontkende u het niet? Die baan is belangrijk voor me, begrijpt u? Ik kan me eindelijk ontplooien, het is een prachtbaan. Begrijpt u dan niet dat ik dat tegen iemand wilde vertellen? Begrijpt u dat dan niet? Ik begrijp wat ik zie. Kijk, ik had het mijn vriendin kunnen vertellen. Maar die is weg. Dat komt... Nou ja, u kent hem niet. Maar dan had ik helemaal niet hoeven bellen. Dat is het. Waarom zou ik liegen? Waarom gelooft u me niet? Wat sommige mensen al niet doen om ergens onderuit te komen. Hij heeft me zelfs die kwartjes gegeven. Die man op het bankje. En dat mes. Zo'n fatsoenlijke man met zo'n mes? Ja. Om de telefoon te slopen? Nee. Maar dat deed u toch? Nee. Dat zag ik toch? Ja. Net ontkent u het nog. Nee. Ontkende u het niet? Nee. Ja. Nee. Bent u dan nooit blij geweest met uw baan? Toen u politieagent werd bijvoorbeeld. Toen u werd aangenomen. Nou laat ik jou één ding zeggen. Bij die gelegenheid is mij niets over mensen zoals u vertelt... En hoe ben je toen van hem afgekomen? Ik heb me eruit geluld. Je kent me toch, Chris? Politieagent of geen politieagent, ik kan mijn mondje wel roeren. Ik krijg er alles mee gedaan. Ja, maar dat hoeft het toch niet? Je had toch gelijk? Mooi dat ik wel zelf telefoon neem. Hm. En nou die baan, vertel me alles. Wat is Nu al? Het is 11 uur. Hé, hey, waarom sluit je zo'n te vroeg? Kijk eens om je heen. Het is 11 uur. Een café is een zaak. En een zaak moet lopen. Om te bestaan moet ik verkopen. En kijk eens om je even, zie je Twee klanten. Dan is dit blijkbaar niet mijn toptijd. Overdag zit ik hier vol. Zoals het hoort. Dan heb ik al lol in. Het is mijn eigen café. Het is een dagcafé. Denk nou niet dat ik voor twee mensen opblijf. Dan ga ik mijn nachtrust niet aan opofferen. Ik ben namelijk een groot slaper. Ik concentreer me op de dag. Dan ben ik fit, dan ben ik prettig, dan ben ik een fijn mens. Dan doe ik mijn werk goed, de laatste ronde. Elf uur is een mooie tijd om naar bed te gaan, als je de volgende dag fit wil zijn. Voor jou misschien? Ja, daar heb ik het over. Twee bier? Twee bier. En wat uh, houdt die baan van jou nou precies in? Oh, het is het einde. Die uitgever, hm? alle uitgevers trouwens, krijgen zakken vol manuscripten binnen... Dikke, dunne, grote en kleine, goeie en veel slechte. Nou, ik lees al die manuscripten door. Al die stapels die elke dag binnenkomen en ik schrift ze. Als ik een manuscript niet zie zitten, hup, mee retour afzenden. Als ik het een potentiële bestseller vind, gaat hij door naar de volgende afdeling... waar hij opnieuw beoordeeld wordt. En is het manuscript ongelooflijk? Dat je naar adem snakt als je het leest... Dan geef ik hem in één keer door aan de hoge baas. De heer klaar. Dan mogen we wel even ons glas leeg drinken. Hier, nog een klant. We zijn gesloten. Zo krijg je je tent toch nooit vol? Wil je zich met uw eigen zaken bemoeien. Het is geweldig. Ik kan pushen wat ik belangrijk vind. Ik kan mijn eigen ideeën kwijt. En ik kan jouw boeken doorkrijgen. Dat gaat regelrecht naar de hoge baas. Daar kun je van op aan. Dat zal ik hem even inpeperen. Denk erom dat ik daar wat klaar kan maken. Je kent me. Heren. Heb je het bij je? Ja, ik heb het altijd bij me. Ugge uge, uge. uge. Uh, lees je het nog een keer voor die tijd. Dat, dat doe ik wel op mijn kantoor. Hé, hey, ik heb een eigen kantoor. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik ben er even geweest. Mijn voorganger had er een ongelofelijke puinhoop van gemaakt. Huh. Daarom is hij ook ontslagen, denk ik. Ja, wanneer geef je het? Uh, eerst even de kat uit de boom kijken. Ik moet ze eerst goed leren kennen. Dan sla ik ze plat. Zou het einde zijn? Het is het einde. We gaan het helemaal maken. Ik de boeken, jij het uitgeven. De nieuwe smaakmakers. <laughs> Ze willen een hoop van ons leren. Ik denk niet dat u nog iets uit uw glas kunt krijgen. Weet u wel tegen wie u het hebt? Hier, een toekomstig bekend schrijver... en hier, een toekomstig beroemd uitgever. U kunt later nog vertellen dat we hier onze plannen gesmeed hebben. Dan krijgt u misschien de tent nog eens vol. Ja, want dat soort dingen gebeuren. Als ik het daarvoor moest hebben... Morgen heb ik de tent vol, daarom ga ik nou naar bed. Ik ga lang uit op de houten watten, muren, maffe oogie toe naar Dromenland, in het schuitje van Klaasvaak. Snurkie, snurkie, doen slapen. Goeienacht, dus is belangrijk. Wij houden onze ogen open. U zult altijd in slaap blijven. Wil u zich met uw eigen zaken vermoeien? Hier. Ik heb een zak vol voor u. Waar kan ik ze starten? Zet me ergens bij die andere stapels. Ik moet het nog uitzoeken. Ken ik u niet? Ik ken u? Niet dat ik weet. Werkt u pas op deze uitgeverij? Nou, ik zit hier al een weekje. Inwerken. Als u klaar bent, dan kan ik doorgaan. Toch heb ik u al eens eerder gezien. Dat zal dan wel. Nee, echt. Kan er niet op komen. Ja, vervelend, hè? Voor u misschien. Ja, daar heb ik het over. Kent u mij ergens van? Nee. Soms krijg ik het gewoon niet op een rijtje. Wilt u mij nu alleen laten? Als postbode zie je zoveel dat kun in de boek over schuiven. Dat zal wel. Wilt u mij nu alleen laten... Pauze. zeg, uh, heb je al een uh, potentiële bestseller voor me? Ik kijk nog even de kat uit de boom. Wil je wat van uh, me overnemen? Ik ga in de middagpauze altijd met de baas trimmen, maar uh, zou jij het over willen nemen? Hij houdt er niet van als hij alleen moet gaan. Ik heb hier nog wat spullen, echte night. Graag, ik wilde net iets met hem bespreken. Ja, het is... Uh... Dit is mijn eigen uitschreverij tenslotte. En uh, ik geef uit waar ik lol in heb. Zoals jij dingen doet. Waar jij lol in hebt. En uh, u gelooft in kwaliteit. Ik heb Kwaliteit sec als norm is niet realistisch. Want ga je commercieel op je dek. Dan kun je in ieder geval geen kwaliteit meer leveren. Dat is mijn mening tenminste. We moeten kwaliteit verkopen. Goed boek dat op de plank blijft liggen. Helpt niemand verder. Maar verkoopt kwaliteit niet altijd. Binnen die beperkingen. Moet je je eigen vorm zien te vinden, juist, juist met deze paal. En nou, wat die vorm dan is, dat, dat zal mij worst wezen. Het gaat erom dat je goede dingen doorgeeft. Zeg, sprintje, voluit, kom. Zo'n baan altijd verpest ik niet. Zo, lang beetje bewust. Kun je echt niet huilen? Denk ja. jongens, het uitgeversbedrijf, dat is een instelling die we verkopen. En dan werk jij mee, door jouw stem te laten horen. Dat kun je, dat zie ik zo. Dat doet me overigens aan iets heel anders denken. Een jaar geleden zat ik hier op dezelfde plaats, ook na het trimmen. En weet je nou wat ik opeens zie? Een eentje. Een jong eentje, zo'n zo lief, klein, gelig, dik... met een oranje snaveltje, van die oranje pootjes en schatje, zo onder deze bank vandaan. Helemaal onder de stront. Het beestje loopt door, trip, trip, trip, plons... van de wallenkant af en zwemt weg. Ik kijk het na. Hm? Komt er even later weer zo'n beestje. paar stappend, scheef kopje... nog niet zo lang uit het nest, net zo'n beetje opgedroogd... en lekker het lekker geeldons. Onder deze bank vandaan. Ook helemaal onder de strand. Ik kijk het na. Trip, trip, trip, lons, balkant. Hoor ik een stem uit de struiken achter me. Ach, meneer, hebt u misschien een papieren zakdoekje? Nou, ik, ik voel hem in mijn zak en ik zeg: Nou, waar, dat ik die niet bij me heb. Nou ja, zegt die stem. Dan neem, dan neem ik nog wel een eentje. Hallo? Ja? Dus ik kan u zelf bellen? Goed, dank u. Heel vriendelijk, ja, dank u. Dank u. Zal tijd worden ook. Hoi, Benja, met Arne. met Arne. Hoi, Chris. Met Arne. Heb je zin om te komen eten vanavond? Nee, ik, ik wacht het juiste moment af. Je wacht nou al meer dan een jaar. Wat is drie weken dan nog? Je wilt toch niet dat ik het verpest? Voor jou en voor mij... Ik heb laatst een leuk verhaal gehoord. Zo... Ja. Je weet dat Bea weg is? Ja. Oh. Jammer. Dan doe ik dat ook maar. Ik heb jullie toch niks gedaan? Jullie zijn jaloers op wat ik doe. Maar mijn daar voor jullie niet, dat ken je mij nog niet. En kijk wat je zegt als ik dat boek voor je heb verkocht. Gefeliciteerd met uw ouders, Nervingham. Mijn ouders? Ik heb hier een 25-jarig huwelijkstelegram voor nummer 101. Dit is toch 101? Uh, ja. Lieve Bea? Uh, dat ben ik. Nou, ben u uh. verdompje ongetrouwd? Hm? Uh, grappie, mevrouw, grappie. Weet u wat? We kijken toch even wat erin staat of het voor u is. Hm. Uh, Bea bel me, stop. Hm? Heb een baan, stop. Op uitgeverij, stop. Als manuscriptenlezer, stop. Ga het boek van Chris verkopen, stop. Misje, stop. Getekend, je Arne, stop. Is dat uw Arne, stop? Ja, ik. Uh, we zijn uit elkaar. <laughs> Goh, wat leuk. Die deel, Leen al. 18 hm? woorden, 5 over mij. Zes over Chris en zeven over zichzelf. Nou, ik ga vooruit. Huh. Een 25 jaar huwelijk. Kijk, we hebben drie soorten telegrammen. Gewone telegrammen, gelukstelegrammen en 25 jaar huwelijks telegrammen. Maar dat zal uw vriend verkeerd begrepen hebben. Zo stom is hij wel, ja. Telegram. Het is toch wat, hè? Als hij wegloopt, dan heeft hij wel aandacht voor je. Hij hoeft niet te denken dat hij me zo gemakkelijk teruggeeft. Daar hoeft hij niet op te rekenen dat ik terugkom voor zijn lol. Ken ik u niet? Ik ken u. Het is leuk bedacht hoor, maar ik trap er niet in. Een baan? Op een uitgeverij? Ik heb u al eens eerder. Geïn. Ja, en dat boek van Chris verkopen zeker. Kent u mij nergens van? Huh? Uh, nee. Soms kan ik het gewoon niet op een rijtje krijgen. Wilt u me nu alleen laten? Als postbode zie je zoveel dat ik in de boek schrijven. Oh, nou, weet u wat u dan doet? Hier, hier heeft u dat neptelegram terug. U heeft het tenslotte zelf geopend en ik ben nog lang geen 25 jaar getrouwd. Oh. Gebruik het maar als uh, illustratieverhaal voor dat boek van u. En dan weet mijn arme stop, nog wel een uitgever. Oh, wat loopt die man tegenwoordig? Hij wordt echt goed, weet je dat. Maar inhalen doet hij me niet. Al kost het me steeds meer moeite. Kunnen we niet met z'n drieën lopen? Hij had het idee dat je voor hem inhield de vorige keer... toen ik er niet mee bij was. Dat deed ik niet. Ja, wil je straks spreken. Over dat manuscript zeker? Ja. Van die uh, Chris... Uh, hoe heet die ook alweer? Ja, Dat je zo doorgegeven hebt, ja... Zeg, ken jij die mopval van die eendjes die helemaal onder de stront zitten? Die heb ik al gehoord. Ja, ah, maar mag ik hem een keer vertellen? Ja. Die heb ik al gehoord. Ja. Nee. Heb je die al verteld? Nee. Oh, dan doe ik het. Wat een ongelofelijke puinhoop is het hier. Luister, jij leest al die manuscripten door, hè? Al die stapels die elke dag binnenkomen. Uh -huh. en je schript ze. Als je een manuscript niet ziet zitten, hup, weg ermee. Dat u afzetten. Uh -huh. Als je het een potentiële bestseller vindt, gaat het naar de volgende afdeling... waar het meer wordt beoordeeld. Dat is hij. Dat ben ik. Juist. En als het manuscript ongelofelijk is... dat je naar adem snakt als je het leest... dan geef je het in één keer door aan de hoge baas. En dat ben ik. En uh, wie was dat? Een DC-10. Oh, ja, ja. Nou, dit... Manuscript hier is niet ongelooflijk dat je naar ademsnacht als je het leest. Dit manuscript is niet zien zitten. Hup, weg ermee. Retour. Afzender. Niet meer. Weg ermee. Juist. Het heeft niets. Geen eigen mening. Niet eens een afwijkende niets. Juist. Het is rommel. Jongenswerk. Juist. En waarom? Juist. Waarom? Juist. Ja, dat zou jij toch doen? Juist. Omdat het niets heeft. Niets is. Rommel. Jongenswerk. Een voorbeeld. Waar, waar, waar, is dat ding? waar is dat ding? Zeg, je moet de hier zaak het. hier eens opruimen, zeg. Dank het. je, dank je, dank je. Bijvoorbeeld, ik sla nu op het begin van het manuscript op... en ik zie of het goed of slecht is, ja? Eerste zin. En dan heb ik het nog niet eens over het broerde tijfwerk... of de smakeloosheid om er een veldpaarse kaft omheen te doen. Daar heb ik het niet over. Eerste zin. je. Het meeste indruk maakt op hem het feit dat hij vanaf maandag een Luzjin zou zijn. Maakte op hem het feit. Juist. <coughs> dat was de eerste zin. Ja. Geen komma? Nee. Onbegrijpelijk. Als ik zo'n zin hoor, dan weet ik al niet meer waar het over gaat. Dat vind ik knap hoor. James Joyce had er een heel boek voor nodig. En dat die naam. Nou, hoe was die ook alweer? Luzjin. Luzjin. We breken toch je tong over Luzjin. Maar goed... Maar goed, ik zit hier niet voor mezelf. Ik geef iemand de kans. Tweede zin, alsjeblieft. Uh, zijn vader, de echte Loes Gin, de Loes Gin op leeftijd, de Loes Gin die boeken schreef, verliet de kinderkamer, glimlachte, wreef zijn handen over elkaar, die al voor de nacht met transparante cold cream waren ingesmeerd, en liep met zijn avondlijke suede zachte passen terug naar zijn slaapkamer. Ben je er nog? <laughs> suwer zachte passen. Avondelijke suwer zachte passen. En god beter nog drie keer die naam Loesjin. Loesjin, Loesjin. Hij was zeker niet dat iemand zijn boek gaat lezen. En dat de mensen die het gaan lezen, het zouden kunnen begrijpen. waar haalt hij het lef vandaan om het op te sturen. De, de posterijen ermee op te zadelen, derde zin alsjeblieft. Uh, zijn vrouw lag in bed. Pardon? Zijn vrouw lag in bed. Twee keer? Nee, ik herhaal het. Laat is even zien. Ja. Wat nou? Zijn vrouw? Wiens vrouw? Wiens vrouw? Zijn vadersvrouw of zijn eigen vrouw Van andere vrouw? Hè? Of van, van de echte Ludjin van de onechte Ludjin van weet ik veel van welke Ludjin? Steekt nu al van de Ludjins. En we zitten nog maar in, in, de, in de derde regel. Arme drommels die het hele boek moeten lezen. En dat gaat maar door. Zo begin je toch geen boek. Zo begin je een ruzie. Niet hè? Hup, hup, weg daarmee. <laughs> Retour afzender. Zo je moet je tegen zichzelf beschermen. Daar moet je medelijden mee hebben, want... Je moet nooit vergeten... Zal ik het zeggen? Zal ik het Wie zeggen? Is... Wie is Jij? Goed. Goed. Je, je moet, moet nooit vergeten... Kan ik jullie helpen? Graag, want dit... dit... Maak af wat je te zeggen. Wie? Wie? Jij. P -p -pro probeer professioneel te denken. Dat is belangrijk. Geef niet te snel iets direct aan mij door. Twijfelgevallen zijn voor hem. Ik weet wat ik ermee moet doen... Als hij het ongelofelijk vindt, krijg ik het toch wel. We hebben een zaak op te houden. Een goedlopende zaak. De kwaliteitszaak. Heb je dat begrepen? Ja. Retour. Afzender. Mo. <lacht> zeg, en heb ik jou wel eens verteld? Ja. Ja. Wat mij in het park is zo verkoop. Dat... Nee, die enige zaak. Ook... Wat denk je van Chris? Wat denk je van Bea? Wat heb je tot nu toe geleerd? Um, nou ja, doe het niet toe. Ben je tevreden? Ben je gelukkig? tv gaan kijken? Er is een programma over de schrijver Nabokov. Wat denk je van Chris? Chris is oké. Okay. Ik ken hem toch? Blijkbaar is wat hij maakt niet goed genoeg. Ik moet zonder Chris mijn eigen plaats zien te veroveren. Door hem ben ik verkeerd bezig geweest. Ik droomde. Ik moet realistisch blijven. Eerst meedenken en... Dan... Wat denk je van Bea? Ik zou... Wat heb je tot nu toe geleerd? Sinds ik die baan heb of ook daarvoor? Um, nou ja, doet het niet toe. Ik heb geleerd dat ik zelf wat kan zijn en dat ik de mist inga als ik me laat leiden... door mensen die zelf iets willen zoals Chris. En soms Bea. Ben je tevreden? Ja. Afgezien van een paar fouten die ik gemaakt heb. Ik weet nu dat ik het aan kan. En Chris komt er ook al overheen. Ik kan hem stimuleren. Ik kan er een hoop leren. Het vak. Dat kan alleen waar ik nu ben. En dan kan ik later met die ervaring zelf iets opzetten. Met Chris. Ben je gelukkig? Ja. Zullen we tv gaan kijken? Er is een programma over de schrijver Nabokov. Goed. In het begin dacht ik te veel vanuit mezelf. Ik was een dromer, maar toen kende je me nog niet. Een boek maak je met z'n allen. Jij bent toch geen dromer? Eerder een doorzetten. Ik leerde het vak. Om ooit zelf aan de slag te kunnen. Daar lijkt je me wel het type voor. Nu gaat het eigenlijk prima. Veel verantwoordelijkheid, dat wel. Zwaar. Dat wel, ja. Die verantwoordelijkheid heb je niet alleen tegenover de schrijvers. Vaak jonge mensen die gemakkelijk te kwetsen zijn. Maar juist ten opzichte van de uitgeverij. Mm, lastig hoor. Je wilt kwaliteit uitbrengen. Mm. Maar het moet verkoopbaar zijn. Anders gaat de uitgeverij eraan. Verkoopbare kwaliteit, daar gaat het om. Professioneel denken. Had ik laatst een heel gesprek over met mijn baas. Sympathieke man. We trainen samen. Op echte nikes. Laat... Ik had hem dan makkelijk uit kunnen lopen. Maar dat heb ik mooi niet gedaan. Kijk, de chef doet dat wel. Die heeft dat nodig om zichzelf te bewijzen dat hij harder loopt. Ik weet dat ik harder loop. Dus waarom zou ik hem inhalen? Nu konden we tenminste een goed gesprek voeren. Omdat we op één lijn bleven. We hebben het over een vriend van mijn raad die iets had geschreven. En ik zat een beetje met het probleem of het wel commercieel genoeg was. Of het kwaliteit had. Want ik had het gelezen en ik vond het eigenlijk niet zo goed. Dat moet je niet verder vertellen hoor. Nou ja, je kent hem niet. Maar ja, het is heel moeilijk. En je denkt, een vriend, toch even kijken of ik wat voor hem kan doen. Dus ik zeg tegen mijn baas, het is eigenlijk niet zo goed, maar ja, lees toch maar. Hij leest zo even het begin door en hij zegt... Niet gek, niet gek. Ja, zeg ik, maar bekijk het nu even met de ogen van het publiek. Een moeilijke naam, die maar liefst vier keer terugkomt in de eerste vier zinnen. Streepjes, haakjes, tussenzinnen. Bekijk dat eens met de ogen van het publiek. Ja, zegt hij. Eigenlijk niet gezien. Maar daar zit ik nou net voor, zeg ik nog. Hij lacht. <lacht> Hij wou het toch lezen. Omdat het een vriend van me was. Maar ik zei, laten we het gewoon even wegleggen. Vond hij goed. Vond hij eigenlijk beter. En de chef zich er ook mee bemoeien. Ook wat willen zeggen natuurlijk. En dan vallen we elkaar in de reden. En dan moet ik ze er weer uithelpen. In ieder geval geeft hij voortaan de twijfelgevallen aan mij. En wat doe je nu met die vriend? Ik moet hem een beetje tegen zichzelf beschermen. Ah, het is een prachtbaan. Jazeker. Daar moet je zeker een hoop voor over hebben. Oh, ja. Al die verantwoordelijkheid. Het is niet niks, nee. Je kunt er tenminste iets van jezelf in kwijt. Dat zie je goed. Dat je iets met je idealen kunt doen. Nou. Goed bezig zijn. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ik zou graag met je willen ruilen. Niet iedereen is er geschikt voor. Wat een ontzettend leuke kroeg is dit. <laughs> Laatste ronde. Maar het is pas elf uur. Wat was dat? Mijn moeders theepot. Stond hier nog ergens. Beweeg je niet, ik doe het licht aan. Zo. Maak het je gezellig. Oh, je woont hier leuk. Eet jij uit de pan? Dat is heel slecht hoor. En het brengt ongeluk. Als jij hier nog even rustig blijft zitten... Hm? dan ga ik langs de avondwinkel huh? iets drinken halen. Uh, er liggen nog chips in het keldertje, onder de trap. Doe maar of je thuis bent, dan maken we het gezellig. Blijf je niet te lang weg? Zo terug. Er zit toch wel licht in zo'n kelderkast? Huh? Wat een puinhoop. Wat doe jij hier? Wat doe jij hier? Wie ben jij? Ik ben zijn vriendin. Ik ben zijn vriendin. Waar is hij? Waarom zou ik jou dat vertellen? Hm. Zal ik jou eens wat vertellen? Jij hoeft mij helemaal niets te vertellen. Hm. Weet jij wat die is? Die arne van je? Oh, ik dacht dat het die arne van jou was. Het is een ondankbare hond. Voor jou misschien. Daar heb ik het over. En dat zal ik hem eens even goed inpeperen. En jij? Jij mag meeluisteren. Ja. Goh, heb jij alles eens verhaalst? Ja, daarna geloof je me vast. Vrouwen moeten solidair zijn, weet je wel. Hoi. Zo, alles klaar voor de feestelijkheden? Nou, daar zal ik eens... Heb ik iets gedaan? Oh, Chris, wat doe jij hier? Ik, ik dacht dat je honger was. Wat doe jij hiermee, hè? Ik dacht dat jullie... Uh... Chris! Behelpen. Ik kwam voor mijn manuscript. Je, je moet helpen, Chris. Ik kwam voor Arne. Moet je luisteren. Wij hebben het uh, samen altijd goed kunnen vinden, jij en ik. Hm? Ja, ik, ik wilde je laatst nog bellen, maar... Uh, telefoonstel was de vet. Ik Ik bewonder je, weet je, je. Je idee. Ben jij maar aardig, Chris? Nou, ja, ja ben jij... Je... Daar zouden we meer aan moeten doen, hè? Ja, zeker nu het niet meer zo goed gaat tussen Arne en mij. Je kent me. Ik heb altijd een zwak voor je gehad. Wat was dat? Uh, een kater. Een kat? Ja. Sinds ik weg ben, heeft hij een kat genomen. Je kent Arne. Hij kan niet langer alleen blijven. en uh, Nou, die stopt hij in de kast, uh, die kat. Oh. Uh, voel je niks voor mijn voorstelling? Ja, jawel, je, ja, maar. Je weet het? Ik. Als ik. Nee, nee niet mijn oor. Wat doe je nou? Arne! Oh. Chris? Hoi! Ja, Jezus Christ, wat doe je nou? Oh, ben jij, je? Ik dacht. Wat doe jij hier? Wat dacht je? Verwachtte je iemand anders? Ik dacht niks. Arne, eh, ik kwam voor mijn manuscript. Hoe het ermee stond, hè? heb je ze al plat? Wat deed jij met je poot aan Bea? Oh, waar had jij het recht van aan om zo over mee te praten? Waar bemoei jij je mee? Ik heb het tegen Chris. Jij hebt niks over mij te zeggen. Ik zeg niks over jou, ik zeg iets over hem. Waar halen jullie het recht van om hier zo binnen te komen wandelen... en een beetje op de bank? Ja, je bent hier niet in het park. Dit is mijn huis. Ik kwam hier alleen voor mijn manuscript. Wat zat je dan met Bea uit te spoken? Oh. Samen mij een, be mij een beetje voor gek zetten? Als je godverdomme denkt dat je alles hier kan maken... ik dacht dat ik je kende. Jezus Christus, ik heb het al moeilijk genoeg. Wat dacht je dat die baan maar energie kostte? Ik ben daar ook voor jou bezig, want het is mooi afgelopen. Dacht je dat ik me nog in ga zetten voor dat klote manuscript van jou? Je kunt het met de post terugkrijgen met een bedankbriefje, als ik daar toevallig zin in heb. Nou, wat doen jullie hier nog? Ik heb een nachtrust nodig, ik werk overdag, ik moet, ik moet fit zijn. Dan doe ik mijn werk goed. Ik heb een baas die tevreden stellen moet. Het is niet zomaar een baan van 9 tot 5 of zo. Zes, sinds wanneer ben jij zo? Hij is nooit anders geweest. Ik kan alleen maar wat vragen. Alleen een potje zitten te vrijen, zal je bedoelen. Met mijn vriendin zal je bedoelen. Heb jij een beetje motor op je hoofd? Wat krijg ik nou weer op mijn brood? Ik ben hier toevallig de enige die iets doet waar hij in gelooft. Verkoop je manuscript zelf als je denkt dat het zo goed is. In plaats van... Als het zo goed is, heb je mij daarbij niet nodig. Dan kun je het zelf. En blijf met je gore van bea af. Ik raak dat er niet aan. En, en jij hebt helemaal niks over mij te zeggen. Als ik met Chris sta tevreden dan sta ik tevreden met Chris. Daar heb ik alleen wat mee te maken. En uh, Chris... Nou, zoveel had ik er nou ook weer niet mee te maken. Dat, wat denken jullie wel? Oh. Dat je mij naar beneden kunt trekken. Ik hoef me niet in allerlei bochten te wringen om zo nodig mezelf te profileren. Ik ben zuiver op de graad. Mijn vinden ze aardig. Ik denk mee. Doe me een lol. Elvie? Wat zit jij in die kelderkast? Ik zat opgesloten. Ze had me opgesloten. De hele tijd? Waren dat je vrienden? Zat je de hele tijd in? Was dat die vriend, die schreef? Heb je alles gehoord? Hij was grof, zeg. Een beetje met Bea staan vrij. Hij dwong je gewoon om beleefd te zijn over zijn boek. Op zo'n manier kun je hem toch niet in bescherming gaan nemen? Ze gaf me geen kans. En dat was je vriendin? Dat was Bea, ja. Oh, die wist het allemaal wel goed. Hoe je je moest gedragen, wat je moest doen en niet moest doen. Ze dacht natuurlijk mooi in zichzelf. Ze houdt misschien nog van. Wat een kat. Ze zou je mooi naar de pijpen laten dansen. Dat heb jij goed gezien. Ben je? En die Chris gebruikte je gewoon. Als hij zijn manuscript maar gedrukt krijgt. Hij zou maar wat graag je baantje overnemen. Dat zei je toch? Chris? Dat hebben ze samen natuurlijk mooi bedacht. Je hebt er goed op gereageerd. Je hebt ze de waarheid gezegd. Ja. Arne? Ik wil slapen, ik wil rust. Dat is goed. Ik heb mijn nachtrust hard nodig. Ik moet morgen fit zijn. Dan maak ik een superontbijt met een zacht eitje. Wanneer? Morgenochtend. Kom je dan terug? Ik blijf. Ik heb maar één bed. Dat is toch genoeg? Ik moet slapen. En Je zult slapen. We zullen samen dromen. Laten we voor morgenavond een afspraak maken. Je geeft me geen kans. Jij geeft mij geen kans. Ik heb toch niets verkeerds gedaan? Ik begrijp het niet. Ik dacht dat je me aardig vond. Ik... Ik vind je heel aardig, Elvie. Je zult er spijt voor hebben! Ik, ik kom je vast nog wel ergens tegen. Goedemiddag, mag ik naast u komen zitten? Dat doet me. Ik heb het hier altijd zo naar mijn zin: een bankje in het park. De zon, lunchpauze. Eentjes. Zeg, ken ik u? Ik ken u. Nee, ik ken u geloof ik niet. Ik zat hier laatst ook. En toen kwam er een eentje onder de bank vandaan. Dat verhaal ken ik wel. Oh. De post. Nou, netjes is het hier hoor. U hebt opgeruimd. Ja. ik herinner het me weer. Wat? Waar ik u van ken. Oh. Ben u niet laatst op de tv geweest? Nee. Echt niet? Nog niet? Ik zou toch zweren. Zodra ik op tv kom, dan zal ik u waarschuwen. U heeft niet veel vandaag. Wordt u daar nou niet ziek van? Waarvan? Al die pakken papier doorlezen. <laughs> maar ik lees je niet allemaal door. Niet allemaal? Ik breng ze toch ook allemaal boven? Ik bedoel niet helemaal. Niet helemaal. Ik breng ze toch ook helemaal boven? Je ziet al snel of iets goed is of niet. Dat leer je. Je leest zo wat eerste zinnen door... en als die niet pakkend zijn, dan hoef je niet verder. Het publiek doet het ook zo in de boekhandel. Als ze niet pakkend zijn, die eerste zinnen, wordt het boek niet gekocht. Kan ik het dan niet beter doen? Op het postkantoor. scheelt een hoop gesjouwd. <laughs> nee. Wij kunnen ons identificeren met het publiek. U niet. Dus ik moet sjouwen. Zo is het verdeeld. Tot morgen. Tot morgen. En, gaat het alweer een beetje met je rug? Ja, mijn rug wel, maar mijn knieën willen niet meer nou. zo. Strijd er dan mee. Dank u. Goedemorgen. Tot, Tot morgen. Arne, ik wil je spreken. Daar zit ik hier voor. Waar heb je die puin opgelaten? Retour afzender. Het is behoorlijk netjes zo. ja. Ik dacht dat het wat beter zou ogen en bovendien kan ik dan beter werken. Je bent wel tevreden over je werk? Ik kan er veel van mezelf in kwijt. Ik leer een hoop. Het is wat anders dan een baantje van negen tot vijf. Maak je andere uren dan? Ik bedoel dat ik mijn verstand moet gebruiken. Ik bewonder u dat u mij die kans geeft. Nee. Om wie u bent en wat u doet. U durft de waarheid te zeggen. Kwaliteit en commercialiteit zijn twee zijden van dezelfde munt. Zeker. Ik ging in het begin te veel van mijn eigen criteria uit. Kijk, ik heb een eigen stem nodig. Juist in deze baan. Juist in uw positie. Hoe krijg ik anders goed materiaal naar boven? Me? Iemand moet de leiding hebben. En dat maakt je niet waar. Er is er maar één die het uiteindelijk voor het zeggen kan hebben. Het is uw uitgeverij. Daarom heb ik ook niet meer nodig. Zoals ik ook mijn uitgeverij op mijn manier zou runnen. Met de ervaring die ik hier opdoe. En dus ontsla ik jou. Ontslaan? Mij ontslaan? Mij? Nee? Maar ik pas me aan. Je moet je niet aanpassen. Maar binnen onze grenzen jezelf ontwikkelen. U geeft mij geen kans. Je geeft mij geen kans. Maar ik heb toch niks verkeerds gedaan? Ik begrijp het niet. Ik dacht dat u me aardig vond. Ik vind je aardig, Arne. U zult er spijt van hebben. Kom je vast toch wel eens ergens tegen. Mag ik? Hm... Mm. Ken ik u? Ik ken u. Ja, van de vorige keer. Toen vroeg u het ook al. Dus echt kennen doe ik u niet. Was dat die keer dat dat eentje onder die bank vandaan kwam? Ik denk dat u hier beter een eind aan kunt maken. U gaat zichzelf herhalen. U gaat zichzelf herhalen. U gaat zichzelf herhalen. U gaat zichzelf herhalen. U gaat zichzelf herhalen. gaat zichzelf Dit was het einde. Een spel van Ger Apeldoorn en Koos Terpstra. Arne werd gespeeld door Hans Lichtvoet, Chris door Hans Karstenburg. Jan Borkes was de baas en Sakko van der Mader de chef. Bea werd gespeeld door Gerry Mantel en de postbode door Frans Kokshoorn. Jan Wechter was een man en Kees van Ooyen een agent. De kroegbaas? Peter Arians. En Elfie? Ine Koer. De techniek was in handen van Beer Gertenbach en Hans Boersma. Oh ja, de regie, Ad Leupler.